De Syrische stad waren bombardementen uit op delen van de stad die in handen zijn van rebellen. Vooral het oosten van de stad wordt beschoten. Bij de bombardementen zijn volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zeker 25 mensen omgekomen. Inwoners noemen het de zwaarste aanvallen van de afgelopen dagen.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 Hartpatiënten van het Erasmus MC in Rotterdam hebben meegedaan aan een medisch wetenschappelijk onderzoek zonder dat ze toestemming hadden gegeven. Uit onderzoek van de NRC blijkt dat 141 mensen zijn geopereerd met een nieuwe methode waarvan de artsen nog niet wisten hoe veilig die was. De patiënten hadden last van een hartritmestoornis. Ze werden geopereerd met een katheter met aan het eind een bevroren ballonnetje. Volgens de krant moeten proefpersonen officieel tekenen dat ze akkoord gaan met een medisch wetenschappelijk onderzoek. En dat is niet gebeurd. Volgens deskundigen is dat in strijd met de wet. Een lang verloren gewaand schilderij van de Nederlands-Britse schilder Lawrence Alma Thadema is teruggevonden in het BBC televisieprogramma Antiques Roadshow. De Britse variant van tussen kunst en kitsch. In 1913 was het schilderij voor het laatst gezien tot een achterkleinzoon van de oorspronkelijke eigenaar het doek uiteindelijk naar het programma bracht. De aflevering van de Antic Show wordt morgen uitgezonden op BBC One. En dan wordt ook de waarde van het doek onthuld. Het doek is na de vondst gerestaureerd en door het Friesmuseum toegevoegd aan de tentoonstelling over Alma-Tadema, die op 1 oktober begint. En dan het weer, het wordt een zomerse dag. Veel zon, er is weinig wind. Middagtemperatuur 22 tot 24 graden en morgen wordt het zelfs nog iets warmer.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 In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Knoopend Hoevenlaak en Barneveld 4 kilometer na een ongeluk. Wel zijn de reis weer vrij. Richting Amsterdam staat tussen Naarden en Knoopend Muidenberg 5 kilometer door werkzaamheden. Met ruim een half uur vertraging. Daar is namelijk de hoofdrijbaan het hele weekend dicht. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht 3 kilometer tussen Knoopend Amstel en Knoopend Hodendrecht. Op de A6 Ledenstad richting Muiden. Daar staat 3 kilometer voor knoop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 Over het dek als een jonge peulum. Kom Kees nam zijn Harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zond booksplaam was viest toe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 Missen. De wond is machtig.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 Toe, geef me eerst zing maar een rokje, dan zing ik in mijn kopje van een kauwzakje jou. Dat is toch wat jij hoorde nou? Zo moet je het. Straks zal de zon weer scheiden.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 het toch niet staat om op te schieten, om wat te is. Droeven is. Het duo is. is om op te schieten. Zeg nou eens die nou van zo'n span. Van zo nou heeft genieten nieten. die ons ziet, ziet. zegt toch ze biedt om op te schieten. Daarom gaan we in ons eigen belang, belang. maar naar de nood uitgang ja. is mezelf bewaard, maar, maar, al maar al te vaak om op te schieten. schieten. Ons op uw tv, op uw tv, Vraag op Als we, dan, Als we dan, dan nog krijgen een eigen show Geef dan je toestel cadeau Daar is een apparaat, Zo apparaat. het is niet Om op, op te de schieten, schieten, schieten, schieten, schieten, schieten, schieten. schieten.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 Nam maar in het zadel met zich mee Samen bouwden zij een paradijsje Liefde daar gelukkig en tevreden Trubel het was heel voorspoedig Nauwelijks was er een jaar voorbij Of een flinke vijfling in de wieg lag. Brul Johnny, jodel is voor mij Rie ba ba, ba ba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 Heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Er wordt gebeld en het is niet te geloven.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 Zeker niet. Hier.